Het is vier uur, Helene Ecker met het The Journaal. President Rousseff van Brazilië heeft gezegd dat ze de orde in het land zal herstellen. In een tv-toespraak veroordeelde Rousseff het geweld en vandalisme tijdens de demonstraties. De president kwam niet met concrete nieuwe voorstellen. Staand voor een Braziliaanse vlag benadrukte Rousseff dat vreedzame demonstraties bij een democratie horen. Maar dat geweld niet wordt getolereerd. Ze beloofde te luisteren naar de mensen op straat en een dialoog op gang te zullen brengen met alle verschillende protestgroepen. De toespraak van de Braziliaanse president Rousseff... komt na ruim een week van protesten die steeds massaler en grimmiger werden. De ambulance die Nelson Mandela twee weken geleden naar het ziekenhuis bracht... kreeg pech op de snelweg en waarna de, de oud-president... 40 minuten in de kou moest wachten op een tweede ambulance. Dat meldt CBS News. Volgens CBS moest de 94-jarige Mandela naar het ziekenhuis... vanwege een hartstilstand en werd hij gereanimeerd. Waarom het zo lang duurde voordat er een tweede ambulance kwam, is niet duidelijk. Een kleinzoon van Mandela zei gisteren dat hij verwacht dat zijn grootvader snel het ziekenhuis kan verlaten. Maar CBS zegt van bronnen te hebben gehoord dat de toestand van Mandela nog steeds ernstig is. Zo zouden zijn lever en nieren nog maar voor de helft functioneren. In Den Bosch woed een grote brand in een autosloopbedrijf op een industrieterrein. De brand ontstond kort na middernacht. Op het moment dat de brand uitbrak waren drie polen in het bedrijf aanwezig. Ze konden het band op tijd verlaten. De politie heeft de drie meegenomen naar het bureau en hoopt dat ze kunnen vertellen hoe de brand is ontstaan. De mannen worden niet verdacht van brandstichting, benadrukt de politiewoordvoerder. Het kantoorgedeelte van het pand moet als verloren worden beschouwd. De brandweer probeert de werkplaats nog te redden. Het ziet er niet naar uit dat de brand overslaat naar andere panden. Dan nog het weer, vannacht overwegend bewolkt en droog. Overdag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 15 graden aan zee tot 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WPRO. Word! Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Wanneer u vaker naar ons luistert, dan is het u vast al opgevallen. We proberen regelmatig in onze samenstellingen een hoorspel op te nemen. Soms meerdere afleveringen op rij, soms slechts eendelige luisterverhalen. Vannacht gaan we verder met een zesdelige serie. Mocht u er eentje missen, dat is helemaal niet erg. U kunt ze altijd opnieuw beluisteren via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com /woord Dit woord.nl is, getiteld De Verdwenen Koning. Het vertelt het verhaal van Lodewijk XVII. De, de Franse koning die officieel overleed op tienjarige leeftijd... maar die volgens de legende naar het buitenland ontsnapte... waar hij op hoge leeftijd stierf. Schrijver Raphaël Sabatini blaast leven in deze oude mythe... en creëert een verhaal vol passie, wraak en verraad. Hij vertelt hoe de jonge koning naar Zwitserland vlucht... waar hij plannen maakt voor zijn triomfant terugkeer om aanspraak te maken op de Franse troon. De Avro zond in 1968 een hoorspelserie uitgebaseerd op deze roman van Sabatini. Het jonge Lodewijkje de 17e overleed op 8 juni 1795. Luistert u naar deel 3 van De Verdwenen Koning, getiteld De Achtervolging. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael Sabatini. Regie, Dick van Putten. Derde deel, De Achtervolging. Hoe was het ook weer? Op de 19e januari van het jaar 1794... gelukt het Florence de La Salle om met behulp van Antoine Simon en zijn vrouw Marie-Jeanne... de jonge koning Lodewijk XVII uit de Temple te ontvoeren... door hem te verwisselen met een doofstom kind van ongeveer dezelfde leeftijd. Hij brengt de kleine koning naar baron Jean de Bats een vurig strijder voor het herstel van de monarchie... die hem weer onderbracht bij de bankier Tival de Meudon. Na afloop van het schrikbewind wordt het bedrog ontdekt... en de maatregelen die getroffen worden... vervullen baron de Bats met zorgen. Nu zij de koning hebben gedood om redenen van staat... zijn ze verplicht te zorgen dat hij dood blijft. Ze zijn voor niets zo bang als voor een verrijzenis. Agenten die zelf niet weten wie ze eigenlijk zoeken... zijn aan het speuren naar de ware Lodewijk de zeventiende... Zij denken dat het om een van de Bourbons prinsje gaat dat naar Frankrijk is gesmokkeld. Fouché zelf leidt het onderzoek. En hij wordt geholpen door een sluwe speurhond, de marege Hitte. Om aan die nasporingen te ontkomen, wordt besloten om de jonge koning uit Frankrijk te laten vertrekken. De Pruisische baron Ulrich von Enze stelt zich ter beschikking om samen met La Salle de koning via Geneve naar het Hof van Frederik III in Berlijn te brengen. En zo vertrekt er op zekere dag een reiskoets... in de richting van de Zwitserse Gent. Van Enze reist onder de naam Hagenbeck. De koning gaat door voor zijn neefje. La Salle voor zijn klerk, Usson. Maar ook de tegenstanders zitten niet stil. De speurhond van Fouché, Desmarais... brengt daags na het vertrek van de koning... een bezoek aan Ptival in Meudon. En dat bezoek sterkt hem in zijn vermoedens. Ik ga ze achterna. Ze hebben een voorsprong van 24 uur... maar ze reizen zonder enig vermoeden vervolgd te worden. Dus het zal niet moeilijk zijn om ze in te halen... voor ze de grens hebben bereikt. Moet ik u vergezellen? Nee. Jij rijdt zo snel mogelijk naar Fouché... en vertelt hem dat wij het spoor van de koning hebben gevonden. Hmm? Hij moet mij volledige volmacht geven... om op te mogen treden zoals de omstandigheden dat eisen. Begrepen? Ja. Spring dan op je paard en rijd zoals je nog nooit hebt gereden. Vooruit. Vooruit. Op de ochtend van de vierde dag vertrekt de koets met von Enze en de koning uit Auxerre, waar ze de nacht hebben doorgebracht. La Salle begeeft zich naar het posthuis naast de herberg om een verspaar te huren waarmee hij hen zal volgen. Terwijl hij staat te wachten stopt er voor de herberg een stoffig rijtuig. Er stappen drie gehaaste reizigers uit en tot zijn grote schrik herkent La Salle in een van hen de politie speurond de marais. Hallo, Waard. Waarmee kan ik u van dienst zijn, burgers? Is er in jouw herberg een gezelschap bestaande uit twee mannen en een jongen geweest? Of is het er misschien nog? Ze kwamen uit de richting Sal. Jawel, burger. Zo'n gezelschap heeft hier overnacht... en het is enige ogenblikken geleden vertrokken de richting Al Alweer te laat. Ah, wat hindert het? We hebben ze. We hoeven ons niet te haasten. We gaan hier ontbijten terwijl er verse paarden worden voorgespannen. Ga maar mee naar binnen. Postmeester, is dat paard nog niet gezadeld? Ik moet weg. Uh, hier is het al, burger. Het snelste dat ik heb. Mooi. Alsjeblieft, dat is voor jou. Dank u burger. <tie> Allee! Een uur of drie, majesteit. Kreeg u weer honger? Nee, maar ik ben een beetje moe. Straks, als monsieur Husson ons heeft ingehaald, gaan we wat rusten. Ik zal eens door het raampje zien of hij er nog niet aankomt. Ja, er komt een aan, monsieur Husson. Kijk maar. Hm? Ik geloof niet dat dat monsieur Husson is. Deze man rijdt alsof ze hem op de hielen zitten. En uw zoon zal zich niet zo haasten. Monsieur Agenbeck, het is monsieur uw zoon wel. Ik herken hem u duidelijk. Ja. Ik geloof nu toch dat u gelijk hebt. Ik vraag me af waarom u zo hard rijdt. Of eh, we zullen het zo weten. Stoppen, posteleon. Stoppen. Wat is er aan de hand, Hussel? Een ogenblik, even mijn paard aan de koets binden. Zo. Rij je postiljon en haal de zweep erover. Wat is er gebeurd, monsieur Hussel? Uw majesteit moet zich niet te zeer ongerust maken, maar we worden achtervolgd. Achtervolgd? Hoe weet je dat? Jullie waren vanmorgen net vertrokken toen er een rijtuig voor de herberg stopte. Daar zaten drie mannen in. Ze vroegen de waard naar een gezelschap van twee mannen en een jongen. Wat teufel? Een van die kerels is Demaret, de rechterhand van Fouché. We moeten snel en slim zijn, anders krijgen ze ons te pakken. Het ene zijn we. En voor het andere kunnen we zorgen. Laten we overleggen wat we moeten doen. In de eerste plaats moeten we niet meer in herbergen overnachten. We zullen in de koets moeten slapen. Ja, dat is misschien wel het beste. Ik reis straks vooruit naar Noirier, maar we blijven daar niet. Ik zal daar voor verse paarden zorgen, zodat jullie zonder veel oponthoud verder kunnen reizen. En daar zal ik voor mezelf ook een rijtuig met bespanning huren. Waar is dat voor nodig? Omdat ik daarmee het posthuis van zowat alle verse paarden beroof. Daardoor zullen onze vervolgers een achterstand van enkele uren oplopen. Ja, dat is goed bekeken. De kerels hebben ons reistempo berekend en nu voelen ze zich te zeker. Dat is onze kans. Wat hebt u in dat pak zitten, monsieur Husson? Dat zal ik u laten zien. Hier, een rok, een keursje en een mopmuts voor u. Voor mij? Ja, dat moet u aantrekken tussen Woyer en Montbar. Wat heb je daarmee voor? In Montbar stappen jullie bij de herberg uit om te eten. Dat doe ik ook, maar we eten apart en we kennen elkaar niet. Het gezochte gezelschap, twee mannen en een jongen, is er dus niet meer. Daarvoor is in de plaats gekomen een heer die met zijn dochtertje reist en een alleenreizende heer. Daar zullen ze het spoor wel mee kwijt zijn. Wat slim van u, monsieur Husson. Maar het paspoort dan? Hoe krijg ik daar een meisje op door? Dat paspoort hebt u niet nodig voor u aan de grens bent. En tegen die tijd is zijn majesteit weer een jongen. Is alles duidelijk, monsieur Agenbeck? Volkomen. Dan ga ik jullie weer verlaten. Stoppen, postelion. Stoppen. Maakt u zich niet ongerust. Vertrouw maar op mij. Tot ziens in Montbard. Bombard, Flavigny, Bussy, Dijon. Ik geloof dat we nu voldoende maatregelen hebben genomen... om onze achtervolgers te misleiden. Dat meen ik ook. Uwe majesteit kan zijn eigen kleren ook alweer aantrekken. Heeft het eten u niet gesmaakt? Ik ben zo... Ik zou zo graag weer eens in een bed slapen. <laughs> dat zal er gebeuren. We blijven hier in de herberg overnachten. Gelooft u mij, monsieur Agenbeck, het is toch beter dat we dat niet doen? Als dat de bedoeling was geweest, hadden we gescheiden moeten blijven. Oh, kom, kom, monsieur Husson. Overdrijf je nog niet? U bent toch geen man die bang is voor spoken? Ik ben even min bang voor spoken als voor levende mensen, monsieur le baron. Maar ik weet hoeveel voorzichtigheid waard is. Maar kijk nu toch eens naar zijn majesteit. Wat hebben we eraan? Als we hem op de ene manier redden en op de andere vermoorden. Kom, laat het kind vannacht eens behoorlijk slapen. Ik ben het hier niet mee eens, Baron. Maar ik zal me erin schrikken. Dat had je nog lang niet verwacht. Ze zijn ons weer op het spoor. Wat, zeg je? Ja, de Marais met een groep dragonders. Hoe weet je dat? Even voor Tassanière zag ik een stofvolk naderen. Het bleek een groep ruiters te zijn. Drie waren in burger gekleed en dat zijn me voldoende. Ik heb zo snel mogelijk gereden om jullie in te halen. Maar hoe hebben ze ons dan weer kunnen vinden, monsieur Jusson? Met al onze slimheid zijn we dom geweest. Het spoor van de twee mannen en de jongen zijn ze kwijtgeraakt. Maar wat ze overbleef was het spoor van de reiskoers zelf... Ze hebben natuurlijk overal navraag gedaan naar een gele reiskoes met zwarte deurpanelen. Wat stoutend! Je hebt gelijk dat we daar niet aan hebben gedacht. En dat ze ons nu zo vlak op de hielen zitten, hebben we daaraan te danken... dat we zijn blijven overnachten in Dijon en later nog in dool. Ja, ja, het spijt me dat ik toen niet naar je heb geluisterd, Husson. Wat kunnen we nu nog beginnen? Als u deze keer maar doet wat ik zeg... Daar kan je van op aan. We moeten weer een verkeerd spoor leggen. Toen ik jullie achterna reed, ben ik de postkoets gepasseerd... die de dienst onderhoudt tussen Dijon en Lons... Dat heeft me op een idee gebracht. De koets kan elk ogenblik hier zijn. En wat wil je, daarmee? Neem uw papieren en kostbaarheden en stap dadelijk uit. U en uw, uw neef gaan met de postkoets naar Lons. Vanuit Lons reist u ook verder met de post rechtdoor naar Genève. Wacht niet op mij voor u daar bent. Ik kom daar bij u in het huis van Labat. Vlug uitstappen, ik zie de koets naderen. Mm -hmm. Postilion, jouw aandeel in dit geval is je mond houden. Misschien kan je het spreekwoord zwijgen en goud. Voor jou kan dat vijf louis worden, maar spreken is lood. Ik hoop dat wij elkaar goed begrijpen. Dreig maar niet, burger. Ik zeg nooit wat. Uitstekende gewoonte. Stoppen, koncier. Stoppen. Wat moet dat betekenen? Een mankement aan onze wagen. Deze burgers moeten naar los. Kunnen ze meerijden? Is dat alles? Natuurlijk kan dat. Maar ze moeten betalen van die John af. Natuurlijk. Zo komt alles nog in orde. Tot ziens. En u dan, vriend? Ik volg. Verlies maar geen tijd. Adieu. Ik, ik kom toch gauw, monsieur? Zo gauw als ik maar enigszins kan. Ja, Instappen. Ik moet weer verder. Oh. Adieu. Tot ziens. Zo, postillon, je hebt je vijf louis al half verdiend. Je krijgt ze in Chalon. Maar ik ga niet naar Chalon. Ik ben verhuurd voor Lons. In Chalon liggen vijf louis op je te wachten. Dat is een jaar loon, niet? Vertel eens, wat is het eerstvolgende posthuis voor mij Salière? Voilà. Hoe ver is dat? Een mijl of negen van Salière. Dat halen je paarden wel. Maar in Salière stop je even om de weg naar Chalon te vragen. Men moet weten dat we die kant uit gaan. Tot aan Salière volg ik je te paard en daar stap ik in je wagen. Goed, Slechte de zweep erover. Hoe ver zijn we nu voorbij Volant, Postillon? Een mij of vijf. Hoi. Ik denk dat we wat moeilijkheden krijgen. Zie je die ruiters naderen? Ze zullen ons aanhouden. Als je iets gevraagd wordt, weet je maar één ding. Namelijk dat je van Dijon komt en dat ik je enige passagier ben geweest. Denk aan je vijf louis en aan het loods. Meer hoef ik je niet te zeggen. Stoppen, koetsier! Stoppen, zeg ik! Ja. Omsingelde koets, mannen! Uh, oh. Jullie hebben me lelijk om de tuin geleid, burgers, maar... Wat moet die onbeschaamdheid betekenen? Als die soldaten er niet bij waren, had ik je doodgeschoten. Ik had je voor een rover aangezien. Daar heb je trouwens veel van weg. Waar zijn die andere twee? Andere twee? Vind je dat ik gezelschap moet hebben? Ben ik helemaal niet met je eens. Dus als je klaar bent, kan ik misschien doorrijden. Laat je papieren zien. Aha, nu worden we wraakzuchtig. Ik laat mijn papieren niet zien aan de eerste de beste schafwuit die daarna vraagt... Ik wil eerst weten wat jou het recht daartoe verschaft, beste man. Hier, ik ben Demaray, ministerie van Politie. Is je dat voldoende? Te veel eerburger, die vervanger. Ik krijg haast het gevoel of we weer in de tijd leven van het monarchistisch despotisme met zulke dikdoende ambtenaartjes als u. Alsjeblieft, mijn papieren. Gabriel Husson. Bent u de persoon die hier genoemd wordt? Ik heb tenminste nooit beter geweten. Voor zaken op reis naar Zwitserland staat er. Dat is dan ook zo. Waarom bent u dan niet op weg naar de grens? U trekt er vandaan. Ontzegt mijn paspoort mij daartoe het recht? Mag ik geen omweg maken over Chalon om een vriend te bezoeken? U gaat buiten uw boekje, burgerdemmer, hè? Wees zo vriendelijk mijn paspoort terug te geven en me niet langer op te houden. Van Moxel tijd niet op deze manier. Wat heb ik nou nog aan tijd als we twee dagen het verkeerde spoor hebben gevolgd? Hier, we gaan je verwenste papieren je maar, Heeft het eten u gesmaakt, monsieur? Uitstekend, Kastelein. Monsieur heeft zeker een, een lange reis achter de rug? Ja, ik kom uit Frankrijk. Frankrijk? Ah, zo. Was u... Uh... Gisteren ook al in Genève? Nee, toen zat ik in Gags, vlakbij de Zwitserse grens. Is het daar ook zo'n uh, noodweer geweest? Inderdaad. Apropos, kunt u mij ook zeggen waar ik hier in Genève de Rue Saint-Pierre kan vinden? Jazeker. U loopt deze straat uit, dan rechtsaf en daarna de derde straat links. Waar moet u zijn? Bij de klokkenmaker Martin Lebas. Oh, die is gemakkelijk te vinden. De naam staat met grote letters op de winkelpui. Dank u. Dan zal ik gelijk maar opstappen. Goedemiddag. Goedemiddag, monsieur. Ah, just, hier is het. Martin Lebas, klokkenmaker. Monsieur Lebas, niet dus. Mijn naam is Usson. Ik word verwacht. Ik heb meegereisd. Meeges... Monsieur Lebas met... is er niet. Hij is vanmorgen uit Genève vertrokken. Hij komt zondagavond of maandagmorgen terug. Als u hem spreken wilt, komt u dan maar. Ja, komt u dan maar terug. Een ogenblik. Al is Monsieur Lebas niet thuis, dan moet Baron van Enser er toch zijn. Monsieur de Baron is hier geweest, maar hij is ook vertrokken. Vertrokken? Maar dat, dat, dat kan niet. Waarheen? Hij is vertrokken. Meer kan ik u niet zeggen. De rest moet u maar een monsieur Lebas vragen. Goedenavond. Vertrokken. Daar begrijp ik niets van. Oh, pardon. Demagret. Hij heeft het spoor dus toch weer gevonden. Dan is mij meteen duidelijk waarom zowel Lebas als de baron vertrokken zijn... Voorlopig kan ik niets anders doen dan hier blijven en wachten tot Lebat terugkomt. Wat is hier gebeurd? Iemand verdronken in het meer. Kijk, er staat de weduwe. Ze hebben het lichaam juist aan de kant gebracht. Twee lichamen, bedoel je? Ja, ze toch het risico niet nemen met deze konden het ook vijf. proberen. Ja. Een kind kon zien dat de storm kwam vannacht. Maar de heer had grote haast om in zand te komen. En dat bood royaal geld. Nou, ja, wat doet dat mens dan niet? Ja, ja. Wat hebben ze ja. nou aan hun geld? Vier mensen verdronken bij de hoever en twee jonge weduwe. We moeten maar zien hoe ze verder aan de kost komen. Daar komen ze met de slachtoffers. <laughs> dat op de eerste baard, dat is een schipper. Dat op de tweede is natuurlijk de heer die de boot heeft gehuurd. Oh, van Enze. Uh, u zei toch dat er vier personen verdronken waren? Ja, vier. Ja, ja. Uh, twee bootslui, die heer. En dan was er nog een jongen, misschien zijn zoontje. Ja, Alle vier verdronken. De de andere lichamen zijn nog niet gevonden. Hier valt een gordijn over de tragicomische geschiedenis van La Salle. Een gordijn dat eerst dertien jaar later weer opgaat als de troon van Frankrijk... keizerlijk wordt ingenomen door Napoleon Bonaparte. Tot spijt en wrevel van Lodewijk XVIII. We vinden La Salle terug in Berlijn, waar hij zich heeft gevestigd als houder van een speelbank. Hij had nauwe vriendschap gesloten met de jonge staatsraad Carl Theodor von Enze een neef van de baron von Enze die in de storm op het meer van Genève met de koning van Frankrijk verdronken was. La Salle had hem verteld van de dood van zijn oom... en alles wat eraan was voorafgegaan. Op zijn beurt had von Enze hiervan mededeling gedaan aan zijn chef... de grote staatsman Heinrich Friedrich Karl Freiherr von und zum Stein, toen zo goed als dictator in Pruisen. Von Stein was bijzonder geïnteresseerd in het aandeel... dat La Salle had gehad in de ontvoering van Lodewijk XVII... En op zekere dag vroeg hij van Enze om La Salle eens bij hem te brengen. Gaat u zitten, Monsieur La Salle. Jij ook, Karl. Je kunt namelijk blijven. Monsieur La Salle, als ik goed ben ingelicht, beweert u in de tijd een belangrijk aandeel te hebben gehad in de ontvoering van Lodewijk XVII uit de tempel. Inderdaad, Excellentie. Die geschiedenis heeft mij altijd bijzonder geïnteresseerd, Monsieur La Salle. En om redenen die ik u straks misschien zal verklaren... ben ik ervan overtuigd dat de jonge Lodewijk hoe dan ook... inderdaad de tempel heeft verlaten. Ik geef u de verzekering dat daaraan geen enkele twijfel hoeft te bestaan, excellentie. Hey. Herinnert u zich nog de datum waarop de koning uit de tempel werd gesmokkeld? Heel goed. Het was de 19e januari 1794. Hm, dat klopt. Marie-Thérèse, de zuster van de koning, kreeg die dag de indruk... dat haar broertje werd weggevoerd. Zo heeft zij geschreven. Geschreven? Ja. Hier. Een dun boekje, in perkament gebonden. Dit is een afschrift van een memoire van madame Royale de tegenwoordige hertogin van Angoulême, de zuster van de ongelukkige Lodewijk XVII. Het bevat de volledige geschiedenis van haar gevangenschap in de Tarpelen. Hoe komt u dat aan als ik vragen mag, excellentie? Toen zij met haar zwervende oom in Mittau was, kreeg een Russische spion het in handen. Hij maakte er een afschrift van en verkocht het aan een van mijn agenten. Het is van zeer groot belang... omdat het in vele opzichten uw verhaal bevestigt. Monsieur Lassalle, u lijkt mij een scherpzinnig en vooral discreet man. Ik zou u een voorstel willen doen. Niets is mij liever dan u van dienst te kunnen zijn, excellentie. Mag ik aannemen... dat u trouw aan de wettige koningen van Frankrijk onverzwakt voortleeft en dat u opnieuw al uw krachten zou willen geven... om het huis Bourbon weer op de troon te brengen? Om u de waarheid te zeggen, excellentie... is mijn belangstelling voor de politiek gestorven... op de dag dat ik de oom van Staatsraad van Enzehiel begraven. Vanaf die dag heb ik alleen mijn best gedaan om mijn eigen belangen te dienen. Als ik mag zeggen, met weinig succes. Ik zou u iets kunnen aanbieden... waarmee een man van uw ondernemingsgeest meer zou kunnen bereiken... Als het voldoende lonend is, zal ik het graag aannemen. Stelt u geen enkele andere voorwaarde? Ik weet geen andere die het noemen wijnt, excellentie. Uitstekend. Luister dan. U zult met mij eens zijn, monsieur Lassalle, dat heel Europa in een soort nachtmerrie leeft door die Corsicaan-Bonaparte. De Fransen zelf beginnen ook al te zuchten onder het despotisme van de mannen. Ik beweer zelfs dat ze in tirannie moe beginnen te worden. Maar nog niet zo moe dat ze Lodewijk XVIII in zijn plaats willen accepteren. Dat is helaas waar. De Fransen hebben niet de minste belangstelling voor de Bourbons... en zeker niet voor het tegenwoordige hoofd van de familie. Maar als het volk een Bourbonse koning voor ogen kreeg... die op zichzelf een interessante, romantische verschijning was wiens vermeende dood door mishandeling... het volk wat zwaar op het geweten ligt. Dan kan het niet moeilijk zijn, dunkt mij... hem zo'n grote aanhang te bezorgen... dat Bonapartes krachten deerlijk worden afgetapt. U kunt mij toch volgen, monsieur Lassalle? Volkomen, excellentie. En ik ben het volmaakt met u eens. Maar het meer zal helaas zijn doden niet teruggeven veronderstel eens dat de koning niet was verdronken. Hm? Veronderstel eens dat hij erin was geslaagd... pruisen te bereiken, of Oostenrijk. En dat hij er nu weer tevoorschijn kwam om zijn rechten op te eisen. Maar die veronderstel ik... Ah, ik begrijp het. Maar met een valse lodewijk voor den dag komen... Hoeveel zijn er al geweest sinds Ervago dat bedrog probeerde in 98? In massa. Maar niet één bezat de nodige feitenkennis... om die rol met succes te kunnen spelen. Maar wij samen, monsieur Lassalle, bezitten die kennis wel. Ervago en anderen waren slecht voorbereid. En toch hadden zij een aanmerkelijke aanhang. Een bewijs wat er valt te bereiken... als een kandidaat behoorlijk is voorbereid. ja. Die taak bied ik u aan, monsieur Lassalle. U bent er buitengewoon geschikt voor... want u kent van nabij alle feiten tot aan het moment van Konings koningsdood. Zou u deze taak op u willen nemen? En de man voor die rol, excellentie, hebt u die al? Ook hierin doe ik een beroep op uw hulp. Hij moet blond haar hebben en blauwe ogen. Gebogen wenkbrauwen, volle lippen en een kleine neus. Er moet wat gezet zijn en niet groot. Ja, is dit uw antwoord, monsieur Lassalle? Ja, ik neem deze taak gaarne nou op, mijn excellentie. Daarvoor ben ik u zeer verplicht. Bestudeert u dan allereerst eens dit afschrift. U zult er een aanvulling in vinden van uw kennis omtrent de intieme details waarmee een kandidaat op de hoogte moet zijn. En komt u dan nog eens met mij praten. B Laat mij binnen. Karel? Wat kom jij zo laat nog doen? Wat is er? Iets verschrikkelijks. Fouché is van Stein op het spoor. Wat zeg je? Hoe kan dat? Een koerier van Van Stein is gevangen genomen en een brief van hem voor Spanje is onderschept. In die brief stonden gegevens over een geheim verbond en de toenemende kracht van Pruisen. En wat nu? Alles is verloren. Van Stein is er vandoor. Als hij gevangen wordt genomen, betekent het zijn dood. Ik ga ook weg uit Pruisen, want voor mij geldt hetzelfde. Het, het spijt me, Florent. Nadat de samenswering van Von Stein in de kiem werd gesmoerd... verdween La Salle andermaal van het toneel. Er volgt weer een gaping van bijna zes jaar. In Frankrijk is Napoleon van zijn voetstuk gestoten... en het volk heeft onder luid gejuich Lodewijk de 18e ingehaald. La Salle begeeft zich naar Parijs om zijn oude vriend Jean de Bats op te gaan zoeken... Deze onvermoeide werker voor de koninklijke zaak... zou natuurlijk een belangrijke positie bij de kroon innemen en hem kunnen helpen. Na veel nasporingen weet hij de baron eindelijk te vinden. Op een armoedige zolderkamer in een achterbuurt. Jean. Hein? Wie voor de Drommel bent u? Herken je mij me niet meer? Ik ben het. Florence. Florence? Bliksems. Florence de La Salle. Kerel, hoe gaat het met je? Wat ben je veranderd? Twintig jaar is een hele tijd, Jean. Dus je bent eindelijk teruggekomen. Jij komt ook meedelen in de overvloed... waarmee diegenen beloond worden die hun halzen hebben gewacht... om de bourbons te dienen. Ik hoop dat mijn aanblik je niet ontmoedigt. Ga zitten, Florence. Hier, op de enige stoel die ik bezit. Ik ga wel op het bed zitten. Je moet je scheren en aankleden. Dan gaan we ergens dineren... en dan kunnen we onderwijl onze lotgevallen vertellen. Scheren kan ik me. Maar aankleden? Het is Vernijzendag. Vernijzendag? Ja. Je herinnert je hem toch wel? Wie komt Caspar Vernij? Die eraan heeft meegewerkt om te trachten de koningin uit de conciergerie te bevrijden. Ook iemand die zich geruïneerd heeft in dienst van de monarchie. En zich evenals ik verlustigt in koninklijke dankbaarheid. Ja, ik herinner me hem. Maar wat heeft dat met aankleden te maken? Wij zijn hier op buren En we delen alles samen zoals we vroeger de gevaren samen deelden. We hebben samen één jas en één hoed. Dus als de een uitgaat, blijft de ander thuis. Mijn hemel. Tja, dat is het lot van ons helden op pensioen. Stuk voor stuk heb ik alles moeten verkopen om tenminste af en toe wat te kunnen eten. Het enige wat ik nog over heb is mijn degen. Ik kan er niet toe komen om die ook op te eten. Trouwens, ik kan hem misschien nog wel voor iets beters gebruiken. Je kunt over mijn beurs beschikken, Jean. Wat zou het voor doel hebben gebruik te maken van jedelmoedigheid? Uitstel is geen ontheffing, Florence. Maar die ontheffing kan toch in die tijd komen van je schuldenaar, van de koning? Van dat volgegeten zwijn? Van die gekroonde hansworst die metgezellen vertroetelt... die hem nooit anders hebben gediend dan met vleierij. Die lekkers die nooit een degen hebben getrokken om hem op de troon te krijgen. Maar hij weet toch wel wie zijn vrienden en wie zijn vijanden zijn geweest. En of. Maar monsieur de Taillant, de vroegere revolutionaire bischop van Autun... leidt zijn buitenlandse politiek. En Fouché zou op het ogenblik minister van Justitie zijn... als de hertogin van Angoulême zich niet tegen zijn benoeming had verzet. Dus madame Royale heeft wel invloed. Ik begrijp niet dat je haar niet hebt geschreven, Jean. Zij moet zich toch je naam herinneren en wat je hebt gedaan... Je pogingen om de koninklijke familie uit de trampe te redden. Ik heb geschreven. Ik kreeg antwoord van een secretaris. Hare hoogheid zou mijn brief aan de koning voorleggen. En toen... niemand al. Maar dat is ongelooflijk. Als ik Bonaparte, maar de helft van de diensten had bewezen... die ik aan de Bourbons heb bewezen... dan had ik een hertogdom gekregen, net als Fouché. Maar Bonaparte is ook een man. Misschien komt hij terug... Hij wordt dan met smart gemist, vooral door het leger. Eén van twee, hè? Hij komt terug of er komt weer revolutie. Deze Bourbon houdt het niet. Als de jongen maar in leven was gebleven... hadden we hem maar ten voorschijn kunnen brengen toen Bonaparte viel... dan stonden de zaken heel anders. Denk je? Hm. Als Lodewijk de 18 er iets aan kon doen, zeker niet. Zelfs al voor de restauratie, toen er geruchten liepen dat Lodewijk de zeventiener al leefde... heb ik gehoord dat meneer de koning van Frankrijk het oude schandaaltje van zijn eigen lachhartige vinding weer leven inblies. te twijfel aan de wettige geboorte van zijn neef. Zo groot was zijn angst dat de troon hem toch nog zou ontgaan. Maar was hij dan niet op de hoogte van de feiten? Heb je hem het nieuws niet gemeld dat ik je gestuurd heb uit Genève? Nee. Ik had een bericht gestuurd van de ontsnapping. een boodschap of het Ween spoorloos. Voor ik een nieuwe boodschapper kon vinden, kreeg ik jouw bericht dat de jongen dood was. Toen leek ik me de moeite niet meer waard om me nog mededeling te doen van zijn ontsnapping. Zijn majesteit weet dus niets van wat ik hem zou kunnen vertellen... om een einde te maken aan zijn onzekerheid. Ik heb jou weer eens gezien, maar verder blijkt mijn terugkeer naar Frankrijk voor niets te zijn geweest. En ik had met verdriet kunnen besparen om jou in zo'n treurige toestand weer te vinden. Twintig jaar... Twintig verloren jaar. Jij bent de mensen nog jong genoeg om te profiteren van de les die ze hier geleerd hebben. Maar ik, in een andere en betere wereld, hoop ik gelukkiger te worden, Florence. Eerst de volgende morgen, toen hij hem opnieuw kwam opzoeken... begreep Lassalle de tragische betekenis van die woorden. Jean de Batz lag dood op zijn zolderkamer. Doorboord met zijn degen met de zilveren greep. De enige bezitting die hij niet had verkocht... omdat hij hem, zoals hij had gezegd, misschien voor iets beter zou kunnen gebruiken. Bedroefd en verbitterd keert Florence terug naar Vom Stein is daar een machtig man geworden... maar pogingen om bij hem te worden toegelaten falen. We vinden hem terug in Brandenburg, waar hij weer een speelbank houdt. Op een dag blijkt het dat er met vals geld wordt gespeeld. De politie wordt erin gemengd en arresteerd de schuldige. Een klokkenmaker... Naundorf geheten. De zaak komt voor het gerecht en La Salle moet als getuige optreden. In de zaal wordt zijn aandacht getrokken door een jonge man... die iets in zijn voorkomen heeft dat hem bekend voorkomt. Nadat Naundorf is weggevoerd met een vonnis van vijf jaar gevangenisstraf... ziet La Salle de jongeling in druk gesprek met een zaalwachter. Maar ik moet hem spreken, hoort u? Ik moet hem spreken! Nou, ja, dat kan. U hoeft maar te wachten tot hij uit de gevangenis komt. <laughs> dat is tenslotte vijf jaar. Laat u mij niet uit, alstublieft. Ik zit door die man in grote ongelegenheid. Ik moet hem noodzakelijk spreken! Nou, ja, dat had u gisteren moeten komen. Toen u nog niet veroordeeld was, hè? Nou, dat had misschien gekund. Ja, of mensen daar doorlopen? Ja, de zaal uit. Kan ik u misschien van dienst zijn? Hè? Huh? U bent Fransman, geloof ik? Uh, nee, nee, nee, nee. ik kom uit Neusartel. Dat komt op hetzelfde neer. Wij zijn dus landgenoten. U schijnt in moeilijkheden te verkeren. Kan ik u misschien helpen? U vroeg, geloof ik, of u de gevangenen zou kunnen spreken, de valse munter Zou dat kunnen? Ja, ik ben pas gisteravond in Brandenburg aangekomen om hem op te zoeken... en toen hoorde ik dat hij gearresteerd was. Misschien is er iets op te vinden. Gaat u maar mee naar de zaalwachter. Ach nee, die wil toch niet luisteren. Daarvoor heb ik mijn eigen systeem. Gaat u maar mee... Beste vriend, ik zou u graag een dienst willen vragen. Mm, dat is. Alsjeblieft. Uh, dank u zeer, meneer. Ja. Um, uh, waarmee kan ik u helpen? Mijn vriend hier zou graag de gevangene Naondorf willen spreken. Is daar niets op te vinden? Ja, daar moet de prefect over beslissen. En die komt pas morgen terug. Ja, Als u dan terug wilt komen, hè, dan zal het misschien wel lukken. Dan zullen wij het morgen proberen. Vooruit, jongeling. Je gaat met mij dineren. Hey, u bent erg vriendelijk, monsieur, maar... Waarom zou ik met u gaan dineren? Wat drommel, hebt u geen eetlust? Ja, ja, dat wel, maar ik accepteer geen weldaad die ik niet kan vergelden. Ik bezit in het geheel geen middelen. Dan hebt u des te harder nodig wat u wordt aangeboden. Kom mee. Smaakt het u? Uitstekend, dank u. Waaraan heb ik toch uw goedheid te danken, monsieur? Wij zijn landgenoten, dat zegt alles. Laten we nogmaals een glas wijn drinken op uw gezondheid, monsieur... Ach, wat onbeleefd van mij. U weet nog niet eens wie uw gast is. Ik heet Charles Perrin de -Li. Ik ben een klokkenmaker uit Le Locle. Mijn naam is Florence de la Salle. Santé. Santé. En wat komt u eigenlijk in Brandenburg doen als ik vragen mag? Ik was op zoek naar Naundorf. Hij heeft enkele dingen van mij onder zijn berusting... die ik tot elke prijs terug wil hebben. Hmm. Hoe bent u eigenlijk met die Noundorf in aanraking gekomen? Dat was zes maanden geleden in Maagdenburg. Daar lagen we tegelijk op de ziekenzaal van de gevangenis. De gevangenis? Ja. U moet weten, ik was gearresteerd wegens de uit het keizerlijke leger. Maar dat was een vergissing, want mijn oom had een remplasant voor mij betaald. Tijdens het onderzoek werd ik ziek. Noundorf was erg hartelijk voor me en toen ik meende dat ik ging sterven vroeg ik hem of hij een paar papieren en andere dingen voor mij wilde bewaren. Dagenlang lag ik buiten bewustzijn. En toen ik eindelijk weer wat opknapte, was Naundorf verdwenen. Toen ik een maand later werd ontslagen, ben ik naar hem op zoek gegaan... maar ik kon nergens een spoor van hem vinden. Maar vorige week trof ik in Berlijn een klokkenmaker... die mij verzekerde dat Naundorf in Brandenburg was. En nu... Oh, als die perfect me geen toestemming geeft om hem op te zoeken... moet ik vijf jaar wachten en die gedachte is mij onverdraaglijk. Maar al heb je hem gevonden... misschien heeft hij die eigendommen van jou toch niet meer. Hij heeft ze, hij heeft ze. Maar wat heeft hij dan in vredesnaam dat het zoveel waarde heeft? Het heeft voor niemand waarde dan voor mij. Maar waarom dan zo'n angst? Als er met oneerlijkheid geen voordeel valt te behalen, is iedereen eerlijk. Hebt u nooit mensen getroffen die kwaad deden om het kwaad zelf? Ach ja, natuurlijk... Ik begrijp eigenlijk niet hoe ik dat vergeten kon. Maar zegt u eens, hoe kwam u eigenlijk in Pruisen terecht? Och, ik, ik wou iets van de wereld zien, maar... Ach, ik verveel u met al dat gepraat over mezelf. Mijn geschiedenis kan u maar weinig interesseren. Ja, wat is er? Waarom kijkt u zo? Blijf een ogenblik zo zitten. Maar, wat is dat dan toch? Nu weet ik wat ik mezelf afvroeg. Wat dan? Heeft men u wel eens verteld dat u sprekend lijkt op de koningin van Frankrijk? Op Marie Antoinette? U heeft geluisterd naar het derde deel van het hoorspel De Verdwenen Koning, eerder uitgezonden in 1968. Volgende week in ditzelfde uur, deel 4 van deze mooie serie van de Avro. Het waren nogal wat medewerkers die u beluisterden in dit hoorspel... De Verdwenen Koning. En één daarvan was Huip Orizant. Op 24 juni 1904 zag hij het levenslicht. Dus een snelle rekensom leert ons dat hij komende maandag 109 jaar geworden zou zijn. We gaan naar een moment een dikke 59 jaar geleden... toen hij aan een Avro-hoorspelserie gebaseerd op Alice in Wonderland en Alice in Spiegeland meewerkte. U kunt gaan luisteren naar een stukje uit de aflevering van 4 mei 1954. Niet in de beste geluidskwaliteit natuurlijk. De dan bijna 51-jarige Horizon speelt De Witte Koning. De avonturen van Alice. Een hoorspel naar de bekende boeken van Lewis Carroll... door René Metsenmakers. Vertaling Redijk en Kosman. Tweede boek... Alice in Spiegeland. Vierde deel, De Witte Ruiter. Zie je wel? Daar zei Oh, de massa, Voetvolk. En gins komen de ruiters ook al. is er vol van... Oh, de ene struikelt over de andere. En allemaal zijn ze in zeven haast op weg naar Rompie Dompie. Gek. Ze weten van tevoren dat ze hem toch niet helpen kunnen. Ziezo. Dat is voor mekaar. Ik heb ze allemaal gestuurd. Allemaal. Heb jij ook nog soldaten gezien toen je door het bos kwam een kind? Jazeker. Wel een paar duizend geloof ik. 4207 dat is het juiste aantal. Oh. Ik kon natuurlijk niet alle paarden sturen... want twee zijn er nodig in het schaakspel. Oh, bent u misschien de witte koning van het schaakspel? Ja, mijn kind, die ben ik. O, zie, ik dacht al dat ik u al eerder gezien had, majesteit. Zoals ik al zei, mijn twee lopers... heb ik ook niet naar Hompidompie gestuurd. Ze zijn allebei naar de stad. Oh. Ik kijk maar eens op de weg... en waarschuw me zodra je een van hen ziet. Ik zie niemand... Ik wou dat ik zulke ogen had, dat je niemand kan zien. En dat nog wel op zo'n afstand. Ik kan alleen maar iemand zien, als die er is natuurlijk. Oh ja, nou zie ik iemand. Maar hij nadert heel langzaam. Wat loopt die gek. Hij het ja. steeds maar op en neer en kronkelt als een aal onder het gang. Is helemaal niet raar. Hij is een kanine lopen. En dat zijn kan in de houdingen. En dat doet hij alleen als hij zich plezierig voelt. Hij heet Hazia. En die andere heet Oeda. Hazia eet alleen maar havenmout en hooi. Hoe daar komt hij? Goedendag, majesteit. Je bent net op tijd Hazia. Ja? Ik voel me zo flauw. Geef me een van ja, je havermoutkoekjes. We hebben wel te majesteit. Hebt u alleen maar havermoutkoekjes in uw tas, meneer Hazia? Niet eens brieven? U bent toch lopen? Alleen maar havermoutkoekjes en hoi, je prauw. Geef me nog een koekje om hem te majesteit. Wie ben jij voorbijgekomen onderweg, Hazia? Niemand, dienen, majesteit. Dat klopt, <lacht> deze jonge dame heeft hem ook gezien. Dus loop niemand langzamer dan jij, anders kon je hem niet voorbij komen. Nee, nee, nee, maar ik Lalelele, doe alles. En... Herig mijn best, majesteit, homitheline. Ik weet zeker dat er uh, niemand vullen loopt dan ik. Dat kan niet. Anders zou hij hier het eerst aangekomen zijn. Nog een koekje. <racht> het, is, het is alleen nog maar hooi. Hoi of het verdienen mij dus steeds. Hooi ho, dan maar. Nou, intussen... zit tuss, tussen mijn kiezen. Een stukje. natuurlijk oh, Zo. Eh, dan heb ik het doorgestikt. Hè. Intussen ben je nou weer op adem. Vertel ons nou maar eens wat er in de stad gebeurd is. Nou, ja, ik, uh, ik, uh, ik zal het... Verhuisteren, meidenstijd. We zijn weer aan de gang. Geel nou, noem je dat fluisteren? En dan nog wel in mijn oor. Uh, Geen dwars door mijn hoofd. Net een aardbeving. Wie zijn weer aan de gang, meneer Hazia? Ja? De reeuw en uh, de eenhoorn Net... zijn we aan de gang. Natuurlijk, de leeuw en de eenhoorn. Oh ja, vechten ze om een kroon? Ja, dat is Zie je wel, dat dacht ik al. Het staat immers in het oude liedje... De leeuw vocht met de eenhoorn en joeg hen rond de stad. Want leeuw zowel als eenhoorn had zo graag de kroon gehad. Sommigen gaven hen droog brood en anderen brood met wat. Sommigen gaven hen bruine taart en trommelden hen uit de stad. Ja, dat, dat rijmt. Ja, maar weet je wat het mooiste van alles is? Dat het mijn kroon is. Laten we hardlopen, dan kunnen we ze zien. Kijk, degene die wint de kroon? Goeie grote, grote grote natuurlijk niet. Wat een vraag, wat zou ik zo? De kroon. Ach, zou het u zo vriendelijk willen zijn. Aha. even stil te houden. om Aha. op adem te komen? <hijen> ik ben vriendelijk genoeg, maar niet sterk genoeg. Want een ogenblik gaat zo vlug voorbij. dat ik het niet kan stilhouden. Oeh, we zijn er al. Oh, wat een massa volk staat er naar de vechters te kijken. Oh, la, la, la, Daar komt mijn vriend aan. Hoda, de tweede loper. Oh, die dan met een kopje thee in zijn ene en een boterham in zijn andere had. Ik geloof wel dat ik hem ken. Oh, hij is nog maar pas huidige gevangenis. Uh, en uh, had zijn thee nog niet op toen hij erin gestopt werd. Hij He? kreeg er henkel maar hoesterschelpen. Je begrijpt dus dat hij herge honger heeft nu en dorst. Hallo, mm. hallo, hoe gaat het met de Hoda? Hoedah. Oh, het gaat best, dank je. Oh. kun jij je mond niet wat verder open doen? Oh. zeg nou eens wat en laat je boterham en je thee nou maar een ogenblik met rusten. Oh. Oh. Hoe, hoe, hoe staat dit met het gevecht? Oh. Uitstekend, uitstekend. Ze hebben allebei ongeveer 87 maal ondergeleden. Eh? Dan krijgen ze zeker gauw het droge brood en het brood met wat. Oh. Het staat al klaar voor hen. Wat ik hier dus is zogezegd een stukje, stukje, stukje stu stu man. Weet u, ik geloof dat ik u bij de lopers al eens eerder gezien heb. Het is wel erg lang geleden. Ja, nu herinner ik het me weer. Er werd toen ook thee gedronken en brood gegeten. U, meneer Hazia, lijkt heel erg veel op de Maast, Maartse Haas. Ja. De hè? Ja, en, en u, meneer Hoedah? op een hoedemaker? maken. Ja. die waren allebei gek. Oh, oh, oh, oh. Dat waren wij niet. Nee, nee, nee. Op geen stukken draaien. Oh. Lekker la De leeuw en de eenhoren hebben nu voorlopig lang genoeg gekocht. Iemand is de tijd voor perfect, Oh, oh he, Ik geloof niet. ...dat ze vandaag nog verder zullen vechten. Ga gauw zeggen dat, dat, dat de muziek... Ja. Nou, moet beginnen. Hoe dan? Nee, nee. Ik haal, majesteit. Ah, mm. daar heb je de eenhoorn. Hij ziet er nog fris uit naar zo'n gevecht. Ja, dat keer was het wel de beste niet, hoor. Ja, zo'n beetje, zo'n beetje. Alleen had je niet zo vaak met je hoe een hoeven te prikken. Ach, zo'n oude taille voelt er niks aan. Hé, hey, wat is dat voor een belachelijk gedoe? Gedoe? Ja. Gedoe? Dat is een kind. Huh? Ja, een kind. We hebben het vandaag gevonden. Uit deze van geloopt en dubbel... Natuurlijk. Ik dacht altijd dat kinderen monsters waren. Die aan maar sprookjes voorkwamen, liefde. Uh, dat zou ik geloven. Het uh, uh, kan praten in alle geval. Praat, kind. Ziet u dat ik juist altijd dacht dat één sprookjesmonsters sprookjes monsters waren? Ik heb tot nu toe nog nooit een levende. Dus. Uh, dan hebben we elkaar nu gezien. hè? Als jij in mij gelooft, dan zal ik in jou geloven afgesproken. Goed, zoals je wilt. Nou, nou vooruit, heer. Kom op met de pruimen, taart. het. De brood met niks kun je houden. Ja, ja, de taart met pruimen. Maak de zak open, haas, ja. Even kijken, dat zou een pruintje. Ja, hoe moet je het in de tijd. Nee, vlug nou. Die niet, die is vol met hooi de andere. O, ja, haalig, o, ja. Zo, dankjewel. Uh, hier is een voorsnijmes. Verdeel jij de taart, meisje? W want daar komt de leeuw op. O, zo Goedemiddag allemaal. Goedemiddag meneer Leeuw. Dag meneer Leeuw. Wat is dat ding daar met het rokje Wat oh, zou het nou zijn, hè? Je raadt het nooit. Ik kon het tenminste niet. Ben jij een dier of een plant of een gesteente? Ik ben een meisje. Dat is een soort sprookjesmonstertje. Ga oh, er maar eens rond met de pruim met hart. Rookjesmonster. Ja, ja, ja, ja, ja, doe dat, kind. Nou, wanneer begint de muziek dan toch? Het is wel al vijf minuten geleden dat ik daar heb weggestuurd. Oh, dat is erg leuk. We zouden nu fijn om de kroon kunnen wachten, hè, nu de koningste Ik zou met gemak winnen. Ach, ik zo net nog niet. Wat, wat, ik heb je de hele stad rondgedaan. Ja, en ik heb je in je maag gebuik geprekt, mijn moordje. Wat doet dat monster er toch lang over om die taart aan te snijden? Om je zo dol te worden. Ik heb een heleboel stukken gesneden en ze gaan duikens weer aan elkaar vastzitten. <lacht> je weet ook niet hoe je met spiegeltaarten moet omgaan. Nou, deze eerst rond en snijd ze dan in stukken, Ja... Ja, yeah, ja, yeah. daar is de muziek eindelijk. De trommel, om het te dienen majesteit, daar zijn ze allemaal. Oh, ik was daar niets van. Zij er ook iemand van? Als yeah. de stad in de stad niet uittrommelt, nou dan weet ik het niet. Niemand, ze zijn allemaal weg. Heet de koning, de eenhoorn, de leeuw en de loper, allemaal weg. En ik ben terug tot in het bos getrommeld. Ahoy! Ahoy! Schak. Oh, u mag me schrikken. Wie bent u? Oh, zie je dat niet aan mijn zwarte harnas en mijn zwart paard? Ik ben de zwarte ruit op de paard. Jij bent mijn gevangen. Ahoy! Ahoy daar! Schaak. Oh, dan bent u vast de witte ruit op de paard uit het schaakspel. Want u draagt een wit harnas en u rijdt op een wit paard. Wie ben ik? Ze is mijn gevangene, denk eraan. Ja, maar ik kom haar hebben. Goed, dan zullen we om haar moeten vechten. Jij zult ongetwijfeld de toernooi -regels in acht nemen. Ha, vanzelfsprekend, zoals altijd. Allemaal naar muziek. Nou, vraag ik hem wat de uh, twee regels zijn. Uh, uh, ja, vast, dat als één ruis op de andere raakt, en van zijn paard staat. En als hij mislaat met zijn knop, dan valt hij er zelf. Oh, liggen ze allebei. Ach, en zo maar. Je hebt gewoon toch genoeg. Nou, een schitterende overwinning, vind je niet? Weet ik niet. Ik heb niet eens gezien dat u gewonnen hebt. Dat hoeft ook niet. Als ik maar gewonnen heb. En dat heb ik. maar ik wil niemands gevangenen zijn. Ik wil koningin zijn. Dat kan, mijn kind. Maar dan moet je eerst de volgende sloot over. Ik zal zorgen dat je veilig en wel het bos doorkomt en dan moet ik terug. Dat is het einde van mijn set. Ach, wat doet u nou? U valt gewoon van uw paard. Wacht, ik zal u er wel weer op helpen. Ah, uh, juist, yes, ja, dankje, dankje, dankje, je, dank je, dank je. Kom, nu gaan we maar. Je haar zit toch goed vast, hoop ik, hè? Gewoon net als anders. Dat is eigenlijk niet genoeg. De wind wordt hier namelijk erg sterk. Zo sterk als sterke boten. Heeft u een plan bedacht om te zorgen dat uw haar niet afwaait? Nog niet, maar wel om te zorgen dat het niet afvalt. Oeh, dat zou ik erg graag eens van u horen. Je neemt eerst een stok die rechtop staat. Dan laat je je haar er tegen opklimmen. Nu moet je weten, de reden waarom je haar afvalt is omdat het naar beneden hangt. Er valt nooit iets naar boven. Begrijp je? Ja. Heb ik zelf bedacht? Probeer het maar eens als je wilt. Oh, Och, dan valt u weer van uw paard. Ja, jij krijgt ook zo die indruk. Wil jij mij misschien weer in het zadel helpen? Ja hoor, u rijdt zeker niet zo heel dik als paard, hè? Oh, jawel, jawel, jawel. Anders zou ik toch niet zo dadelijk in het zadel terugzitten, niet? Dat vraagt ondervinding. De grote kunst van het paardrijden is... je in evenwicht houden op de rug van... ja. Werk het al. Kom, steunt u maar op mij. Toch niets hoop ik? Nee, niets. Noem ons waard. Kijk, de grote kunst van het paardrijden is, zoals ik al zei... ...op de juiste wijze in evenwicht blijven. Kijk, zo. Wow. Oh, nee, maar dat wordt toch te gek. U moest een houten paard hebben op wietjes. Huh? Houten paard? Lopen die licht? Oh ja, veel lichter dan een echt paard. Ik zal maar één aanschaffen. Eén of twee of nog weer. Ha, ik ben erg sterk in het uitvinden. Nu zul je wel opgemerkt hebben... de laatste maal dat je mij opraapte... was ik in diep gepeins verzonken. Ja, u was wel een beetje stil. Nou nu, ik was toen juist bezig met het uitvinden van een manier... om over een hek te komen. Zou jij dat graag weten? O oh ja, alsjeblieft, heel graag. Kijk, ik zei bij mezelf... het enige moeilijke zijn de voeten. Het hoofd is al hoog genoeg. Ja. Nu... Ik zet eerst mijn hoofd bovenop het hek. Dan ga ik op mijn hoofd staan. Dan zijn de voeten natuurlijk ook hoog genoeg. En dan ben ik er zo overheen, zie je. Oh ja, ja. Maar als het allemaal gebeurd was, dan zou u er toch overheen zijn. Maar denkt u niet dat het toch wel heel erg moeilijk zou zijn? Och, ik heb het nog niet geprobeerd. Maar het knapste dat ik ooit uitgevonden heb, dat is... Oh ja, ja, dank je, zo. dank je, dank je, dank je mijn kind. Het knapste was een nieuwe pudding. Ah. Oh. Ja, ik heb hem uitgedacht terwijl het vlees nog op tafel stond. Om oh, het leuk, zodat hij nog op tijd kon klaargemaakt worden voor het dessert. Dat wil zeggen, niet voor het dessert, maar. Um, uh, um, dan misschien voor de volgende dag. Nee, nee, nee, nee, nee, niet voor de volgende dag. Om de waarheid te zeggen. Ik geloof nooit dat die pudding ooit gekookt is. Ja, ik geloof zelfs dat die nooit gekookt zal worden. En toch, toch was het de knapste uitvinding die ik uitgevonden heb, die pudding. Wat leuk, vertel dus, waarmee had u hem willen laten klaarmaken? Nou, het begon met vloeipapier. Oh, ik ben bang dat dat toch wel niet zo heel erg lekker zou zijn. Op zichzelf niet, nee, maar je hebt geen idee wat een verschil het maakt... Als je vloeipapier mengt met andere dingen. Zoals buskruid of zegalak. Oh, he, he? nee, pa. Oh, ja. Dan moet ik nu afscheid van je nemen. He, Joost, maar een paar meter te lopen. De heuvel af en het slootje over. En dan ben jij koningin. Wat fijn. Maar uh, blijf je nog even tot ik uit het gezicht ben? Ja, natuurlijk wacht ik. En echt bedankt hoor. Nu. Dag. Dag. En denk nog eens na over mijn huis. Ik ben benieuwd hoe ver ik kom. Dat was een aflevering uit de serie Alice in Spiegeland uit 1954. Destijds uitgezonden door de AVRO. Huip, orizant hoorde u in de rol van de Witte Koning. Dat was een beetje aan het begin van deze aflevering. De hoorspelacteur werd geboren op 24 juni. Hij zou komende maandag 109 jaar geworden zijn. De avonturen van Alice uit 1954... Die heb ik helaas niet op CD en de geluidskwaliteit laat ook wat te wensen over, maar. Ik heb de hand weten te leggen op drie exemplaren van het 58 minuten durende hoorspel Darwins oogappel. Voor het eerst uitgezonden in 2002 onder de titel Annie's Dood. En we hebben een prijsvraag bedacht. En wanneer u die deze juist beantwoordt, dan maakt u kans op een van die cd's. En ik kom daar in het begin van het volgende uur eventjes op terug op die prijsvraag. In het volgende uur trouwens een heel bijzondere aflevering van De Bezetenen. Dus blijf er even bij. Tot zometeen.